In Amsterdam is gisteravond een parkeergarage van de gemeente uitgebrand. In de garage vlakbij de Gooiseweg stonden veeg- en vuilniswagens. Hoeveel is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Maar het gebouw en de veeg- en vuilniswagens moeten als verloren worden beschouwd. Een Amerikaanse seriemoordenaar heeft zijn 49ste moord bekend. De man, die bekend staat als de Green River Killer... zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op 48 vrouwen... voornamelijk prostituees. Hij bekende die moorden in 2003 en ontliep daardoor de doodstraf. Hij zei dat hij nog zeker 20 andere vrouwen heeft vermoord. Maar daarvoor kon hij niet worden veroordeeld... omdat er geen lichamen waren gevonden... Eind vorig jaar werden in een ravijn bij Seattle de resten gevonden van een prostituee die sinds 1982 werd vermist. Op zijn 62 e verjaardag kon de Green River Killer ook die moord officieel bekennen. Schaatsster Martina Sablikova heeft gisteren in Salt Lake City haar eigen wereldrecord op de 5 kilometer aangescherpt. De Tsjechische was met een tijd van 6:42.6600 honderdste bijna drie seconden sneller dan in maart 2007.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 Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug. Tot zeven uur kunt u nog lekker meevliegen op onze radiovlucht. En wij zullen ervoor zorgen dat het u gedurende deze reis aan niets ontbreekt. Zeker de moeite waard is de nu volgende dame in een aflevering van Een Leven Lang. Annie de Reuver. De zangeres viert vandaag, 19 februari, haar 94ste verjaardag. Met Corinne van den Hoeven haalde zij in deze bijdrage van de NPS uit 1998... herinneringen op aan haar zangcarrière. Waaronder haar samenwerking met de Ramblers. Ze vertelt ook over haar vier huwelijken, noemt zichzelf een mannenmens... zoals altijd heel streng voor haar leerlingen... en ze heeft een hekel aan ruzie. Haar jaren met de Skymasters noemt ze haar mooiste tijd. Ben Kramer die vertelt in het programma over zijn band met de reuver... en wat hij zoal van haar geleerd heeft. Ten tijde van dit heerlijke gesprek was zij pas 81 jaar, nu dus 94. Luistert u naar Annie de Reuver in Een Leven Lang. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het een kuiltje in mijn kin. Zij doet nog niet zo flauw. Lach nu maar de Dus neusje kijk zo neidig als een spin Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het koudje in mijn kin Ja zie je wel, zo gaat het al wat beter, Als je boze bij even in ik heb nooit de ambitie gehad om beroemd te worden, om bekend te worden, om oneindig te worden. Uh, het is gewoon allemaal gebeurd. Eigenlijk beroemd ben ik nooit geweest. Ik ben bekend geworden. En ik zeg altijd, ik ben een soort Piet Heijn. Ik ben een overlevering. Annie is een heel spontaan mens. En uh, als mensen echt zijn, zij is echt... Ja, dan, dan klikt dat gewoon. En dan, dan hoef je elkaar eh, niet wekelijks of maandelijks te zien. Ik hoef haar een jaar niet te zien, maar de, ze is altijd wel al hier ergens bij mij ergens aanwezig. Ik vind het zo heerlijk dat ik oud ben nou. Zij ja, ze waarom? Ik zeg, nou, dan hoef je niet meer zo aardig te zijn. Weet je wel? Dat is een heerlijk gevoel. Een warme persoonlijkheid met een groot doorzettingsvermogen... Met een altijd optimistische blik in het leven. Ze is nog zo vitaal, omdat ze zo vitaal wil zijn. En ik denk dat dat hart daarvoor klopt. Ja, ik ben toch een vreselijk gelukkig mens, eigenlijk. Want dat je, je hebt toch iets bereikt. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar mijn koudje in mijn kind. Ja, zie je wel, zo gaat het allemaal binnen. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Eén van de oudste liedjes waarmee Annie de Reuver bekend is geworden. Ze zong door de jaren heen zo'n 35 singeltjes vol... en werd, zoals het zelf zegt, verzameld bij het leven. Ze begon als zangeres bij de Ramblers en de Skymasters... Op latere leeftijd werd ze ook voor een platenmaatschappij... als producer en ontdekker van talent. U hoorde zojuist al twee van haar populaire ontdekkingen... Ben Kramer en Pierre Kartner. Zo'n beetje alle prijzen die er in het muziekvak te krijgen zijn... heeft ze gehad. Zoals de Gouden Harp van de stichting Konamis en de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam... voor haar grote muzikale verdiensten als burgeres van deze stad... En ook nog een eremedaille van de koningin. Annie de Reuver zit inmiddels zestig jaar in het platenvak. Een feit dat uitgebreid met collega's en vrienden is gevierd. Haar zangstem heeft nog steeds niet aan kracht ingeboet. Ze treedt nog regelmatig op met andere artiesten... in het programma Toppers van Toen. Zo ook op een maandagmiddag in een hotel in Zeist... waar een grote menigte bejaarden zich verzameld heeft... voor een speciale carnavalsmiddag. Programmamaker Corinne van der Hoeve, ging er een kijkje nemen. Zegt de naam Annie de Reuven u iets? Ja, ja van vroeger, ja. van de Remmers. Ja. Ja. Ja? ja? U knikt er instemmend bij? Ja, natuurlijk, ken ik wel... Daar ben ik voor gekomen. U bent speciaal voor Annie de Reuven? Ja, vind ik heel leuk en ik hou van die liedjes. Maar Je hoort ze nooit meer. Vindt u dat jammer? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Het is van onze leeftijd, van hè? onze tijd. Ja, echt waar. Uh, waar, waar denkt u nou uh, meteen aan als ik die naam zeg? Annie de Reuven, wat is het eerste wat u te binnen schiet? De Refluss. Ja. De, Reuven. de Reuven ja dat was toch het orkest, ja. toch heerlijk het was Oeerlouw voor ons. De Remmers uit, en daar en sloegen we, we nooit over. tussen denk ik Frans Vrolijk, Annie de Reuver en de andere artiesten zich klaarmaken om in dit feestgevoel een plekje te krijgen. Ja, ja, ja. We maken nou even een artiest mee die zich aan het voorbereiden is op, uh, op een optreden. Aan het plemuren noem ik dat altijd. Ondergrondje, ja... Maar ik moet verder gaan, hoor, want anders dus ben ik We niet... We te... beginnen pas zo'n kwart voor twee. Je hebt oh, oh Anderhalf uur de tijd. Oh, dan kan ik er heel wat op smeren. Ik Alla, heb anderhalf uh, uur de dan tijd, de de de tijd, tijd de dus er kan heel wat op, je hoor. Ik kan er zoveel op smeren dat je zelf niet meer te zien bent. Wordt ze de mooie van, Frans Vrolijk? Uh, ja, stukken. Ja, nee, het helpt wel, hoor. Is het nodig dat ze dat allemaal op de verzichten? Ja, ik denk het wel, Het Ze is geen 18 meer, hè, dus dan... Je kunt het nu omdraaien, hè, 81? Ze kan het omdraaien, ja. Ja, ik, ik ga nog steeds vol natuur toneel op. Want ik blijf halsdarig die vuiligheid weigeren. En ik ben nog geen 81, hoor. Nee. Hoe oud bent u? 73. En dat is echt een jonkie nog. Ik ben nog een jonkie, een tienersje. Ja. Ja. Hij moet eigenlijk tante Annie zeggen, maar dat ja. doet hij niet. Nee, nee, nee, daar heb ik geen zin in. Ik heb al zoveel tantes. En er is maar één Annie. En er is maar één Annie, dus daarom. Hoe lang kent u haar? Hè? Ja, ik haar zeggen veel te lang <hijen> Annie, zeggen eens wat. Nou, nou ik heb liever dat jij dat zegt als iemand die bij zijn volle verstand is. Nou, ik... Ja, meer dan 40 jaar, ja. maar jaar, bijna vijftig jaar. Ja, bijna 50 jaar. Ja. Dat ja, is een heel leven al. Bijna wel, ja, ja. We zijn allebei jong begonnen. Het zijn nog iets jonger dan ik. Maar vanaf... Nou ja, direct na de bevrijding, zou ik wel zeggen... hebben we eigenlijk uh, veel samengewerkt... Niet, niet close niet dat we een duo waren, maar uh, zij stond vaak in hetzelfde programma waar ik in stond. En ook wel eens niet natuurlijk. Maar uh, we zijn elkaar heel veel tegengekomen. Zij was ook een echte snabbelartiste. Annie De Reuven is nu bezig met de ogen. Dan moet je even niets in zeggen, want dat krijg ik allemaal geen lijntje. En wat, wat vindt u uh, van uh, Annie de Reuven als artiest? Ik vind het geweldig wat ze doet. Niet dat het nou zo'n zo geweldige zanger... Ja, het is een geweldige zangeres, maar ik bedoel... er zullen waarschijnlijk betere zangeres zijn. Hè? Uh, ze is geen opera-zangeres. Uh, maar uh, het gaat hem bij haar vooral om, om de energie die, die ze uitstraalt... en, en de, de gezelligheid die ze brengt. Hè? Mensen mee laten zingen en dergelijke dingen. Uh, ja, die zijn er ook niet veel meer van door de jongeren. De meeste zingen Engelse liedjes en uh, ja... Zingen ze zes achter elkaar en dan zijn ze weg naar de volgende snabbel. Maar Annie geeft zich ten volle en probeert sfeer in de zaal te brengen. Dat lukt er nog altijd. Altijd? Nog altijd, ja hoor. We staan verbaasd, maar het lukt nog altijd. Hoe komt dat, denkt u dan? Ja, omdat ze het in zich heeft. Dat kun je niet kopen, dat kun je niet leren. Dat heb je of dat heb je niet. En zij heeft het? En zij heeft het, voor de 100 procent, ja. ja. Ik ga spuiten hoor, mijn lak. Ja, dat dus kan ik denken of ik spuit in je microfoon. Kijk, dat hoef ik allemaal niet te doen. Nee. Ah, lak of spuik. Ik ben een beetje kalend, hè? Mag ik wel zeggen? mag ik je best zeggen, ja. ja ik vind... Ik vind het erg uh, erg de statement een beetje gehaald. Zeggen we maar dat ik een hele, bijna een hele kale kom. Met z'n hoeveel. Uh, ben je nou hier? Nu zijn we met ons 1, 2, 3. Even kijken. 1, 2, 3. 4 denk ik, hè? De Casselli's. Nee, met z'n vijven. Met z'n vijven doen we het programma. Tweeënhalf uur durend, geloof nou, ik. Nou ja, twee keer uh, dit programma, dus de kleinere programma. Dus twee keer vijftig minuten plus met een pauze. Maar dan moet je met Leo, onze manager, daarover praten. Leo van Haal. Is het uw idee geweest om deze mensen regelmatig nog te laten optreden als toppers van toen? Nou, nee, het is eigenlijk een idee geweest van Annie de Reuven en Koff van de Palm. En die zijn toen de tijd bij ons terechtgekomen. En uh, toen hebben we een naam ervoor verzonnen. En uh, toen zijn we gestart. En is het een, een gevarieerd pakket wat, uh, wat u uh, met uw stal aan te bieden heeft? Ja, we hebben twee programma's. Het ene programma is De Top is van Toen, waar Andi ook deel uit van maakt. En uh, het andere programma is De Halen Doe ik maar Op Show, wat uh, vandaag uh, gebeurt. Een stuk uh, van je goede oude tijd komt terug? Voor ja, hen, denk ik. Dat is weer een hoop mensen, ja. Vooral Annie er even En Frans. Ja. Uiteraard. Ja, ja, ja nou, Ik heb twee, twee van de oude knarren, heb ik. Ja. En de rest is iets jonger, maar niet veel. Maar... De twee oudste knarren van Nederland zitten toch in mijn groep daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Ja. Wat is nou de, de kracht van Annie de Reuven? Ze moeten oren maar even dicht doen. Wat is nou well, Ik denk de kracht van Annie de Reuven is dat ze eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven. Ik denk dat dat de grote kracht van deze mensen is en dat, dat slaat ook bij de, bij de bejaarden het ontzettend aan. Blijf altijd jezelf, vooral in dit vak. Dat is nog wel eens moeilijk voor artiesten. En dat, dat kan je al niet heel erg goed. Frans is wel eens moeilijk, maar dat brengt zijn leeftijd aan mij. Dat heb je altijd met oude kereltjes. Maar met, reden, hoor, met, reden. Met, met oude kereltjes hebben we dat dikwijls. Maar Annie is wel altijd gaat wat soepeler. Annie moet even een handdoek hebben. Ja, nou daar liggen er genoeg. Ja, maar ik kan niet interromperen. Maar je mag ze niet mee naar huis nemen hoor, Annie. Ze zijn hier van het hotel. Het is te kleur, niet. Oh. <laughs> nee. Ze zijn te wit, hè, Dan moet je te veel wassen. Jij hebt liever van die gekleurde handdoeken. Vindora, ja, Politaan. Oh. <laughs> nee, ja. We gaan langzaam naar beneden, Jan. Ik ga gelijk zingen, dat weet je, van dat weet je nog wel oud, je even de toon aan. Jij gaat op pas over 20 minuten? Ja, maar ik ga pas naar beneden, moet ik hier doen. De sfeer proeven, heet dat zo. maar in een hoekje zitten zo. En lekker glasje water, want ik moet toch een heel hele land lopen voor ik op tribune ben, toch? Ja, we zitten veel hier. Van Zijst terug naar Rotterdam, de stad waar Annie de Reuver zo aan verknocht is. Ze is er in 1917 geboren, maar door haar vier huwelijken heeft ze de hele wereld gezien en op diverse plekken gewoond. Toch keerde ze er vaak weer terug en woont ze nu alweer jaren in een flat in Rotterdam. Ze is net verhuisd van een dure flat naar een goedkopere. Want wie denkt dat ze door al dat ontdekte talent rijk is geworden, vergist zich. Ik ben niet zakelijk, zegt ze. En dat zal ik ook wel nooit worden. Ze ziet er ongelooflijk goed uit voor haar leeftijd van 81, geen rimpeltje te zien. Haar flat is gezellig ingericht. Roze is de hoofdtint. Soesjes worden op een tafeltje gezet. Annie zit er klaar voor. Draait ze haar eigen platen nog wel eens. Nooit, van mijn zijn leven niet. Nee. nee ik kijk, daar kijkt altijd iedereen van op, maar. Ik ben erg kritisch en als ik een plaat had opgenomen, dan nam ik hem mee en dan draaide ik hem. En dan hoorde ik alleen maar dingen die ik anders had willen doen en dan draaide ik hem nooit meer. Want dan was, was het dus, zelf? Ja, ja, ja, dan dacht ik nee, hè dan had ik toch daar. En daar had ik adem moeten halen. En dat is nee. Ik vond het, ik vind het voor mezelf nooit, nooit goed genoeg. En, maar zo ben ik ook tegenover mijn artiesten geweest, waar ik later dus, die ik later heb geproduceerd. Ik ben heel heel kritisch. Er wordt wel van u gezegd dat u ook lastig was hè, tegenover uw leerlingen. Ja, ik was heel erg lastig. Ja, ik, was, uh, ik was streng, maar rechtvaardig, zei ik altijd. Maar het is dus niet mijn belang, het was hun belang. Begrijp je? Ik bedoel, want ik vertelde ze altijd, ik zeg een fout die je maakte, en ze zei: Ja, die kan er toch wel door. Dan zei ik nee. Want je blijft hem horen. Iedere keer als je dat plaatje opzegt of het wordt gedraaid door de radio. Dan hoor je op dat moment, denk je, oh, nu komt het, nu komt het. Zit, dat moet je gewoon niet doen. Je, je, je kunt het toch? En dan moet je het ook doen. Ja, u staat bekend dus als de ontdekker van vele mensen. Ik noem er maar twee die heel bekend zijn geworden. Pierre Kartner, vader Abraham en Ben Kramer. Die heeft u groot gemaakt, zeg maar. Ja, ja, Hoe ontdekte u toen de tijd bij bijvoorbeeld Ben Kramer... dat hij wel eens een grote zou kunnen worden in het vak? Uh, nou heb ik... Uh... Dat is heel grappig, ik heb, noem, dit noemen ze dan in het vak: zo, commerciële oren. Uh, uh, ik hoor aan iemand zijn stem of die, iemand, of die mij iets doet. Een stem moet je iets doen, hè? want laten we eerlijk zijn... het is een, uh, een feit dat je draait een plaat of je hoort een plaat... en je ziet iemand niet. Ik bedoel, die, die Franse chansonniers kunnen met hun expressie... aantonen wat ze zingen, dan hoef je het niet te verstaan. Maar dat, dat hebben onze zangers en zangeressen niet. Ze zijn niet. wat stijver. Ja, ik weet niet, ik ga doen. wij zijn Nederlanders, we zijn zo bang om onze emoties te laten merken aan mensen, weet je, dat, je zingt het, maar die Fransen die, die doen het met hun hart. En ik heb zangers gekend die dat ook wel doen, maar toch, het wordt nu een beetje, René Froh, bijvoorbeeld, ook toch een blik, die, die is zeer emotioneel en dat kan natuurlijk, je kunt het ook te doen. Wat vindt u bij hem? Af en toe, ja. Maar ik vind, een, ik vind het een scheet van een jongen... en ik vind het een geweldige stem. Maar hij, zeg ik zeg, oh, hij is weer een Tom Jones, Ja, want een paar haaltjes... Ja, je wordt natuurlijk toch als zanger wel eens beïnvloed door mensen, hè? Door andere zangers. Maar ik zeg nogmaals, ik, ik was dus echt streng. Ben Kramer kwam op een gegeven moment op je pad. Ik geloof dat zijn broer zei, ik heb een broer die zingt. Nee, Meeldig het is zo verhaal. Het is, is uh, hier in Rotterdam gebeurd. In de Doelen, was, ik, was ik heb ook alles gedaan in het vak. Ook gastvrouw. En um, daar was ik gastvrouw op een feest beneden. En toen kwam er iemand naar me toe. En die zei dus, uh, mijn broer zit boven met een beentje te spelen. In een ander zaaltje. En die had ze graag dus met John Christel. Dat was het orkest dat daar speelde, waar ik dus was. Uh, zou ze graag iets willen zingen. Ik zei, nou, laat hem maar komen. En, uh, nou, kwam hij naar beneden. En toen zong hij mij Green, Green, Green, Grass of Home. Ik kom mijn Rotterdamse air weer, hoor hè, maar green. En, uh, en ik, ja, ik stond met mijn oren te klapperen Want ik denk, uh, verrek. Uh, dat, uh, dat is een echte, dacht ik, zonder dat hij het weet. Ik zei, nou, weet je wat je doet? Kom mij eens een demo'sje maken. Want toen was ik al bij die platenmaatschappij in dienst. En uh, nou heb ik mee naar de zaak genomen. Dus uh, ja, nou ja, ze vonden dat wel. Ik denk, ja, ik denk, maar die pak ik, die jongen. En wat zo gaat het dan. Die Die pak ik. <lacht> en, maar ik, ik zeg, ja, luister eens. <kliek> beloven doe ik niets. Dat heb ik namens mijn hele leven nooit gedaan. Ik zal nooit aan iemand beloven. Ik doe dit voor je en jij wordt dat. Maar dat kun je niet. Want je bent afhankelijk van andere mensen natuurlijk. En toen... Uh, ik zei, je moet wachten tot ik denk dat ik een, een liedje voor je heb. Nou, toen was ik naar Italië met vakantie. En in de auto hoorde ik steeds maar een stuk van... Zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, Ik denk, dat is dat leuk. Ik was echt een beetje happy. Het was, ik was helemaal gek in het van dat liedje. Ik denk, maar hoe kom ik eraan? Ben ik in die buurt dan waar ik logeerde. Alle platenwinkels die ik maar tegenkwam, ben ik naar binnen gegaan. En dan stond ik heel stom te zingen. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij. En die stonden me aan te kijken met de ogen. No, no, no, weet ze het niet. En ik kom in één winkel. En die heeft dat plaatje van de originele zanger. Nou, en toen ik naar Nederland natuurlijk terug. En uh, toen hadden we, hebben we iemand gevonden die... Uh, en die heeft daar een Engels zogenaamde Engelse tekst. Want tekst is eigenlijk... Uh, Helemaal niks, maar goed, weten ze veel, zeg ik altijd hier in Nederland. En, uh, nou, toen. Uh, voorgetuigd, toen was ze eerste hit geworden, nou, dat is natuurlijk wel leuk. En dan ben ik uh, toen. Uh, de, de, de Phantom geweest. En als je dan, dan ziet dat hij daar in dat kleine corvi daarboven zit te zingen en zo, toen heb ik echt een beetje zitten huilen. Want het is dan toch, je ben dus altijd mijn kind geweest, een beetje. Het is altijd, ben je moeder. Weet je, bedoel, we hebben een hele... We zien elkaar nooit, we horen elkaar praktisch nooit. Maar als je me ziet... waar het ook is... gale uitreikingen, bijvoorbeeld van de Gouden Harpen en zo... dan pakt hij me beter en dan draait hij me in de rond... en loopt hij me met de sjouwen. Het is, is krankzinnig, van die knul. Ja. Ben Kramer, zanger... bij een ieder bekend. Ontdekking van Annie de Reuver, destijds. Ja. Ze is, ze is trots, zo te horen. Ja... Het is leuk om te horen en dat wist ik ook wel hoor. Maar het is leuk als je als je het dan nou hoort wat ze wat toch weer over je zegt. Hoe streng was ze? Want ze zegt van zichzelf dat ze streng is. Maar hoe streng? Ja, en um, die was vooral, uh, of is vooral uh, uh, streng op het, op het articuleren. Uh, als, je, als je naar mijn plaatje luistert, zei zijn zei, in het Nederlands. Dan hoor je één en één is twee, en jij en ik zijn dus die zo moesten. Dus twee, iets is meer belangrijk, alles andere telt niet mee. Eén en één is twee, dat is genoeg voor jou en mij. In ons eigen taalje kwamen en drie woordjes: zij, zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. En elk woord moest er verstaan zijn, en ik moet je zeggen, ik heb er nog steeds profijt van, want. Uh, uitgangen zingen is, uh, is, het, is ook een kunst. Want uh, mede door haar heb ik, uh, heb ik geleerd uh, om, om die uitgangen wel te gebruiken. Hoewel je moet ook oppassen dat je de T's bijvoorbeeld niet te los zet van een woord. Als je bijvoorbeeld het woord woord zou moeten zingen, zou je woord krijgen, dat moet je niet doen. Maar daar was ze erg streng op. Daar was ze, erg, uh, ze zegt, dat moet allemaal te verstaan zijn. En, ja, dus wat dat betreft was dat streng en, en bij, uh, ja. Zo streng uh, in die zin van uh, je handen niet zo bewegen en uh, het leidt alleen maar af. En uh, je moet je zelf zijn en proberen, want daar heeft ze ook gelijk in gehad: het, het meest moeilijke van een solist is stilstaan op een podium uh, terwijl je een lied brengt en, uh, en dan toch ervoor zorgen dat het podium gevuld is. En dat kan je dan doen met een stelletje leuke, gezellige meisjes achter, op de achtergrond met veren eh, op hun hoofd. Maar om het echt alleen te doen is het natuurlijk een heel andere kunst. En dat zal ze ongetwijfeld bedoeld hebben. Um, wat is nou het meest in het oog springende kenmerk van Annie de Reuver? Zou je dat kunnen vertellen? Enthousiasme. Ze is ontzettend gedreven, ontzettend enthousiast. Uh, als ze met een, een nieuw product, wat het dan, dan ook mag zijn een nieuwe zanger die ze gezien heeft voor de eerste of zangeres... dan kan ze zich daar volledig kan ze zich dat voor inzetten. En dan is haar... Um, um, haar hele reactie op alles is eigenlijk hetzelfde als dat wat ik heb. Ik heb me er volledig op opgegooid op iets nieuws. Maar als ze dan bijvoorbeeld, uh, uh, wat Annie ook heel sterk heeft... Uh, dat de talenten dus aanhalingstekens zijn... waarvan zij het idee heeft van mijn talent is toch veel beter... En waarom draaien ze dat niet? Of waarom, daar kan ze daar nog steeds druk om maken. En ik weet dat ze een respectabele leeftijd heeft op dit moment van 81 jaar. Ik heb het nogmaals een jaar niet gezien, maar ik weet zeker dat ze nog steeds op die manier reageert. En ik vind dat een heel groot pluspunt, want ze maakt van haar, van haar hart geen moordkuil. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, niet alleen in het vak, maar in het hele leven. Dat als je van je hart geen moordkuil maakt... Dat je hoogstwaarschijnlijk, en dat is nog gebleken bij Annie en ook bij mijn ouders, want die leven allebei ook nog, die zijn 88, um, dat je dan heel oud kan worden. Het woord stress bestaat bij jou helemaal niet. En ik denk dat uh, dat ook reden is om Annie nu 81 en waarschijnlijk ook wel 91 te worden. Ik weet wel, Ben die zong eens een liedje, hoorde ik hem. Ik had de radio aan en hoorde ik hem zingen. Want ik herken zijn stem uit duizenden. Het liedje van Jacques Brel En uh, Herman van Veen heeft het ook gezongen. Uh, de, de, de Nederlandse tekst zegt, Ik hou van jou met hart en ziel. Ik hou van jou. Zo, oh, zo beeldschoon. En toen heb ik hem gebeld. Ik zei: Wat heb je dat mooi gezongen? En dat schrok hij van, want hij krijgt nooit een compliment van me. En uh, zei: die vind je? Ik zei: Ja. En toen heb ik een cd gemaakt met het 60-jarige jubileum. En er werden andere mensen, die ik dan ontdekt heb, de meeste ervan, er waren een paar vrienden bij, die hebben ook op die cd gezongen, gevraagd wat, wat ze wilden zingen. En toen dus, zei Ben, ik zing dat liedje, want dat vindt ze mooi en dat vind ik ook prachtig. En welk liedje is dat? Dat is dat liedje van Ik hou van jou. Het staat op die cd, 60-jarige muzikale jaar. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langzaam tot aan het ochtendblauw, mijn lieveling. Wat bij u hoort, is, is toch een zin... Wil jij zeggen, ik vind u zo, zo, zo eng? Ja. Zeg, Rotterdam. Rotterdam, ben je eng of echt? Ik vind je jou zo echt, zeggen ze dan? Of vind je zo eng? He? Ja. En, en in mijn geval mag ik jij zeggen? Ja, Alsjeblieft. Ja? Iedereen zegt jij? Ja. Nou, dan doen we dat. Dan als u dat zo, als u dat zo netjes vraagt, wil ik jij zeggen. <lacht> um, eenvoud, dat is een, een, een woord dat hoort bij u. Bij jou. Ja, jou, ja. Bij jou? Ik denk het wel, ja. Ik ja. geloof het wel, ja. Gewoon zijn. Ik geloof dat het een Rotterdamse inslag is. Want neem nou Anita Meijer. Dat is toch een wereldzangeres Die is toch geweldig. En Anita Meijer is een gewone Rotterdamse giet. Gezellig, gewoon, normaal. Bestaat er zoiets voor jou als een goede oude tijd? Uh, een goede oude tijd... Even kijken hoor, wat is een goede oude tijd. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad. Bij ons thuis was altijd ruzie. Dus dat was geen goede tijd. En uh, mijn mooiste tijd, muzikaalste tijd in mijn leven... is eigenlijk mijn jaren met de Skymasters geweest. Ja. Dat was... Want vergeet niet, er was oorlog geweest en er was niets. En eerst kwamen we allemaal met de trein over ze. Later met, toen kwamen de jongens met de motor en later met de auto. En die tijd werd beter en... Er was muzikaal dus veel te beleven. Een mooie muziek werd er gemaakt en zo. Ja, dat is wel mijn fijnste, fijnste tijd in mijn leven geweest, muzikaal gezien. En wanneer begon die tijd, want ik me te herinneren... Dat, uh, dat je op 16-jarige leeftijd bij de Ramblers, bij Theo ja, in, uh, in Rotterdam, Marksman, was dat, ja. in Rotterdam ja. begon te zingen. Ja, nou, ik begon toen, ik zong al hoor. Ik ben er 34 al begonnen met zingen bij een amateurorkest hier in Rotterdam. De Blueblowers. En de Remblers die waren daar en die vond ik fantastisch. En dan ging ik s'middags met een van de jongens van de Blueblowers er en uh, Naar de matinée. En dan zei ik: Oh, zou ik eens dus graag met zo'n orkest willen zingen? Toen ging hij dus naar Masman toe en hij zei: uh, Hier is <laughs> dat meisje, dat meisje. Uh, dat wil ze graag met u, met uw orkest zingen. Zeg, nou, dat ze maar komen. Nou, en toen zegt hij: Wat zing je? Ik zei: Nou, I can give you anything but love. En uh, ja, welke toon zette ik zich in bes. En ik zing het nog steeds een best. zo I can't give you anything but love. Dat stukje. Ik herken het. Ja, ja. ja. En... Uh, nou, en toen het was hard, zei ze... Nou, we hebben vanavond een uitzending voor de AVRO. Dat was toen de tijd. Had je dus een paar maal in de week... aansluiting met La T Amsterdam... Tabaris de Den Haag en de Pshore in Rotterdam. En zegt hij, nou, als je wil, zat hij, zing vanavond maar mee met ons. Nou, ik had dat niet meer natuurlijk. verschrikkelijk. Ik, ik naar huis. En ik zing vanavond voor de radio. Nou, mijn moeder dacht, nou, die is niet goed geworden. En ik, ik geloof ik, wel twintig keer naar het toilet. We gegaan, op van de zenuwen. Nou ja, en s'avonds uh, ik naartoe En mijn moeder mee natuurlijk, want ze laat op straat. Ja, ik was veertien uh, jaar, geloof ik. Ja, ja nee, veertien ja, of vijftien. Nee, en dan, toen belde ze van, de, van Hilversum uit, van wie is dat meisje? Nou, dat was ik dus. En toen ben ik een, eigenlijk een paar weken met de Ramblers op Tur een arrangement hebben gemaakt. En nog een paar keren toen heb ik diverse plaatopnamen gemaakt... met Colin Hawkins. Met wie? Colin Hawkins, die Amerikaanse, Amerikaanse tenoorzaakse Ja, die was hier in Nederland en die maakte voor Decca maakte die opname en toen zei ik, masman, zing me mee. Nou, ik zong me mee. En intussen zijn die platen over de hele wereld gegaan. Dus je bent eigenlijk, je bent eigenlijk wereldberoemd? Ja, in Rotterdam en omstreken. <laughs> Dat is live opgenomen? Ja, de, dat is live. Dat be, anders bestond vroeger niet. En met, een, met een wasplaat nog. In een studio in, uh, in Den Haag. En dan had je de technieken. Meneer Vermeulen, ik ken zijn naam nog. Die had dan een witte jas aan, weet je wel. En dan was het allemaal heel plechtig. En komen een kwam een Hawkins, aan binnen. En die had geloof ik al een halve liter whisky op, z'n om tien uur. Nou, en dan begint Hawkins te spelen. En dan begin ik te zingen met afschuwelijk schoolengels. Ik weet niet wat je hoort. Maar goed, als ik het nu hoor, dan reizen ze mijn haren te bergen. Even kijken, hoor, op die staat. Hij staat nu op nul. Oh, dan moet ik weer gaan voezelen, hè? Nummer vijf. En wat is de titel? Some of these days. Oh, die is al wat afgedraaid door mensen. Want als ze herinneringen oproepen aan vroeger... dan komt some of these days tevoorschijn. Even kijken, mag ik even kijken? waar is de bovenste, hè? Ja. Mijn boksen staan duwen. Dit is de intro. Ja, moet je, moet je hem niet bij de boksen houden? Hoor je dat wel? Ja, zie je, van techniek heb ik helemaal geen verstand. Als ik, als ik in de studio ben, zeg ik: Jongens, alsjeblieft laat me nergens aankomen, want ik maak alles kapot. Hé, Hoggins. Eerst speelt Hoggins. Dit is eh uh, Ja, Ah, wat heet? En hoe? De beste van de hele wereld geweest. Nou ha je nu vast. Je Hoor eens even. Ik ben nog aan het swingen, of nee? You feel so lonely, just for me only. For you now, honey, you've had your way. Huh? Nee, dat moest je horen, of moet je horen. Dat moet je horen. You know it will grieve me, you're made your little dead, dead, dead is all of the day. En daar is die plaat roem door geworden, want hij pakt mijn toon helemaal over. Maar hij had half een halve vers whisky op, dus... Uh... Ik kom niet meer terug. Nee, dat was... Kijk, je was een refreinzangeres, heette dat vroeger. Lady Croone. Ja, dat was zangeres, heette je niet. Lady Croone. Ik was een ladykroene. Vocalist. Ik kom niet meer terug, hoor. Moet ik nog... Uh... Oh, je vindt hem mooi. <tie> Leuk. Ja, is geweldig. jongens was ik een van de jongens. Ik was geen, was geen vrouw of ja, meisje. Ja, want je bent altijd natuurlijk tussen allemaal mannen. Oh, man. ik, had ook, ik heb af en toe ook een vocabulaire. Dat is eh, als, als een kerel. Oh, grof. Ja, zeg het wel. Moppen werden gewoon verteld in de bus. En dan was er een nieuwe muzikant bij gekomen. En dan zei ze, joh, uh, zit een vrouw bij? En zei ze, oh, andere de vrouw is een muzikant. Klaar, weet je? En dat is het, het hoogste compliment wat je kunt krijgen, hoor. Want als je dat niet doet, dan pesten ze je gewoon eruit. Je dus echt een mannenmens ook. Ben ik ook helemaal, ja, ja. Ik heb ook weinig echte vriendinnen. Ik heb veel kennissen. Maar echte vriendinnen heb ik maar heel weinig. Dat komt dus omdat je altijd tussen ah, mannen... Allemaal kerels heb gewerkt. Altijd. Later in de platenbusiness ook. Altijd met mannen. Een geëmancipeerde vrouw was je dus eigenlijk al. Denk ja. Je kan ik het ook noemen. Ja, ja. Maar dat is hetzelfde ook met Jenny Bron, die heeft, is, heeft ook altijd, uh, we zeggen altijd, tussen de mannen gezeten. Maar dat was ook zo, je werd uh, bij hun conversatie, bij hun interesses. ik zat, we zaten op de bühne, als we ergens moesten spelen bijvoorbeeld, in, waar publiek gewoon publiek was. En dat Karel van der Velden, die Reuf, hoe vind je die? Ik moest meisjes keuren, gewoon. Nou ja, een beetje, een beetje... Nou, ja, toch wel een lekker stuk, zei ze dan. Weet je, zoiets. Ja, ja. Zo, ze gingen met mij om gewoon of ik ook een keer was. En Lou Bennie zei ooit iets Reuf, pak. pak ze op de lange baan. En wat bedoelde die? Uh, ik ben dus zo, uh, dat als ik dus op moet treden ergens... En ik heb... Uh, veel liedjes, maar over het algemeen. Later is het gewoon, uh, als ik er was, dan is het feest geworden. Als er geen accordeonduo was in het programma, dan zei ik: mij zetten ze mij één, want dan maak de zaal losmaken, weet je, stemming maken zeg maar, Meezingers doen. Dus dan, maar als het dan niet direct lukte, dan ging ik door, weet je, want als ik daar sta, ben ik de baas. Is nog zo, hoor. Ik, dat is dat, ik moet ze hebben, moet ze hebben. Dus dan zei Benny: reuf, pak ze op de lange aan. <lacht> Mooi hè? Maar dat niet... is dus. Uh, ik ken zangeressen die dus drie liedjes zingen en dan ging het doek dicht weg. Nee, dat was zat er bij mij niet bij. Er zat nee, ook een, een soort eerzucht bij. Dat ja, zal ze krijgen, allemaal? Nee, je bent een artiest of je bent het niet. Oh, dus dat hoort bij artiest zijn? Dat hoort bij artiest ja? zijn. Wat hoort daar nou meer bij dan? Uh, op tijd zijn, goed gekleed zijn. Uh, je, de mensen moeten het voelen dat je het leuk vindt dat je voor hun bent. Dat je voor ze op mag treden zal ik iets wat vertellen? Ik heb even gebeld met de burgemeester van Zeijs En die heeft me officieel toestemming gegeven. En dan zegt hij, voor wat? Ik zeg, nou dat u mag inhaken allemaal. Hij zegt, Annie, laat ze allemaal inhaken. Dan ga ik even rond kijken of u het doet. Dames, allemaal in de armen. En als er een man naast je zit, je weet nooit wat eruit voorkomt. Ja mevrouw, hebben jullie been? Hebben jullie je been, meneer? Naast je, naast je, kijk eens wat er naast je zit. Doet ze niet mee? En wie er niet mee die geeft een rondje voor de hele zaal, dus ik zou maar opletten. Heeft jou achterin beet? U heeft ook niet beet daar. Pas op. Uh, over. Waar is toch die oude tijd? Vol van vrucht ja, en gezelligheid. Maar ze krijgen ze er wel allemaal toe om in te haken, hè? Ja, ja, ja, ja, Dat gebeurt altijd. Ja, ze krijgen ze altijd los, hè? Maar daar doe je het voor natuurlijk, hè? Die mensen moeten plezierige middag hebben. En daar doe je het voor eigenlijk. Zonder diploma, ja, wat gaan jullie weer klappen? Dat is ook een kan je? Hè. Kan je, hè? 81. Handel, ik was er maar wel. Ze staat er als een jonge meid bij, hè? In de wit, ze staat er als een jonge meid bij. Ja, ja, ja, ja. Maar De mensen op zoveel hebben eigenlijk, dat is onverstelbaar. We ja, gaan voor de laatste keer, maar dan zijn er nog ook mensen wel verlingen. Waar is op die oude meid? Kijk, dat vind je leuk hoor. Dat moeten jullie niet meer zeggen, hè? Gaan we? En nu maar, hè? Zeg ze? Nu Ja, ja, ja. En dat plezier erin houden, dat is ook belangrijk. Van en maar ik denk als je dat, eh, dat Frans vrolijk en eh, al die lui bij elkaar gaat halen, dat het over is hè? Iets wat je niet verrast gaat Wat geweldig, het, het lijkt er Astrichter Strichter Starr wel, ja? En zo beschaafd zien jullie ook. Maar, ook maar je zegt van jezelf, ik vind mezelf geen goede, echte zangstem hebben. Ik voel mezelf... Zangeres. En... Zangeres? Nee, maar hoe zou hij je... wel zuiver. Hoe zou je het dan willen noemen? Nee, het niet. Vocalisten. Ja? Ik vind eh, alles... Eh, ik ben een vocaliste... en eigenlijk iedereen die een microfoon nodig heeft in de zaal is een vocaliste. zangeres noemen, Christine Deutekom. En Maria Callas, dat waren zangeressen, die gaan staan... en die zetten die mond open en het dak komt naar beneden. Kijk, dat zijn zangeressen, maar wij, wij hebben een klein geluid ergens. Heel klein geluid. En dat moet versterkt worden door zo'n installatie. Nou heb je ook wel eens gezegd, eigenlijk ook in dit verband... van vroeger ging het om de uitstraling van iemand. Daar gaat het blijkbaar toch nog wel een beetje om. Maar veel belangrijker is tegenwoordig het lied. Vroeger zeiden ze geen met de nieuwste van Bill Crosby. Tegenwoordig noemen ze het lied wat ze vertolkt willen hebben. Ja, ja dat heb je goed, goed gezegd. Zo is het. Is dat een ontwikkeling die in de loop van de tijd heeft plaatsgevonden? Dat is een nare ontwikkeling. vroeger gingen ze naar de zaken toe en zeiden ze... ik wil die nieuwe van Willy Alberti. Hè? Dan ging het om Willie al. Ging het, om Willy. het gaat niet meer om de artiest. Een beetje, nou, op het ogenblik deed Borsato... en, en ja, enkele anderen nog. Dan ga, gaan ze, maar dan wordt die plaat ook al veel gedraaid. Maar uh, ja... Dat, uh, voor enkele geldt dat wel weer nu. Maar de meeste is het dat de mensen een liedje horen. Dat ze leuk vinden. En wie het dan zingt, maakt eigenlijk niet eens zoveel uit... als het nee. maar een goede melodie is. Ja, ja, een goede tekst ja, misschien. Ja, ja, dat ze lekker mee kunnen zingen. Wat, ja. wat is nou belangrijk? In een lied, als we het over het lied hebben, de tekst of de melodie? Melodie altijd. Enkele keer, enkele keer een tekst. Maar over het algemeen is het de melodie. Welke mensen heb je ontdekt? Noem eens een aantal namen op. Hoeveel, hoeveel zendtijd heb je? Nou, een uur. <laughs> nou, ja, de heel bekendste, wel. in ieder geval. De bekendste, dat zijn de kermisklanten. Uh, Pierre Kartner die uh, ontdekt, ja, ik heb zijn capaciteit eigenlijk ontdekt. Want hij schreef al liedjes en hij kwam bij mij toen vragen, toen ik dus bij die platenmaatschappij was, of ik een liedje van hem wilde opnemen, gebruiken dus. En, uh, want hij zei ja, hij was bij een andere maatschappij geweest en daar hadden ze wat liedjes hadden ze van hem gebruikt, maar dat had ik niet naar zijn zin. En of ik nou iets kon gebruiken van hem, dus helemaal niet als artiest zelf. En uh, dat liedje heette Bij Lily Marleen kijk je dwars door de kant dat bloesje heen. Ik zei, nou, dat vind ik wel een gek liedje, zei, want we hadden een merk dat heette Ola La ik was een beetje, een beetje schuins. En, uh, maar ik had helemaal niemand die het kon zingen, want ik had immers geen stal nog. Toen zei ik tegen hem: ik zei, Nou ja, ik zeg, ga dan zelf maar zingen. En toen heeft hij dat gedaan, opgenomen en heeft hij het zelf ingezongen. Maar ik denk, ja, dat is eigenlijk toch geen hoofd om op een plaat te hoes. Ik bedoel, het is nou niet direct een, een jeune premier als je hem ziet dan. Hè. Ik zeg: Weet je wat je doet? Want toen had hij al zo'n baasje zo, en zo'n beetje zo pl plukkerig haar hier van achteren. Ik zeg: Zet dan er maar een bolhoed op en dan noem ik je Lord Wanhoop of zoiets dergelijks. Ik zeg: Weet je wat je doet? Als ja, een baardje, zo en zo'n beetje zo plukkerig haar hier van achteren. Ik zeg: zet dan maar een bolletje op en dan noem ik je Lord Wanhoop of zoiets dergelijks. Nou ja, en dat is zo gebeurd en toen, zo. Ja, niet die bolhoed, die was er nog niet. Dat kwam pas een jaar of wat later, maar die bedacht ik dan zelf. Dus uh, die Abraham figuur. De... Trouwpak van mijn vader en dat strik en zo'n opstaande boord. Dat was allemaal echt gecreëerd. Maar inderdaad, die Lord Wanhop zet die hoed nog op. Want je moet toch wat. En, uh, je, je, zo ziet je er ook maar uit als een boekhouwer van een grote machinefabriek. Hè? Dus dan heb je in ieder geval een verkleedpartij. Zoals Tjwiebetje en, en, en, en Doris en noem maar op. Dus waarschijnlijk is dat zo wel gebeurd. Maar dat, dat zag ze dus ook meteen, hè? Ja, zij bedenkt er uh, dingen bij. Kermisklanten, daar waren de kermisklanten op tegen, hoor, de, de naam. Dat is nou niet om wat te zeggen, maar Annie zegt: Ja, maar waarom zou je jullie het les Astrelias, zo traden jullie op? Maar dat gaat niet hoor. Les Astrelias, dat lijkt wel een erg ziekte, riep ze dan bovenuit bespreken. Maar dan zei ze gewoon: Nee, kermisklanten. En uh, dat is leuk. Dat is, iedereen, spreekt iedereen aan. Iedereen had nog wel eens naar de kermis, zou ze geroepen hebben waarschijnlijk. Dan was ik niet bij, maar zo is het gegaan zijn. Waar is er op tegen dan? Kermisklanten is wel leuk. Kermisklanten. Dat is toch eerbaar een beroep als je kermisklant bent. Of een klant van de kermis. Of, ik kan me dat zo voorstellen. Dus zij, zij, zij, zij bedacht ook die finishing touch. Wel ja, dat ze tegen Ben Kramer gezegd zal hebben. Dat zij, zij zij, jij doet dat strikje aan bij de televisie. Dat kan me zo voorstellen. En zo zou zij bemoederend bemoeder, bij mij ook gedacht hebben. Dat en dat. Nou, dat ras sterft uit. Maar daar hebben we eigenlijk grote behoefte aan. aan die mensen die ook... ook qua promotie hè, keek ze nergens naar voor tijd of zo. Elmo's naar Zij was erbij en nou bellen ze op hè, een plugger hè, of vanuit de auto met een te, zeg, uh, hey, Nederland Muziekland, zeggen: heb Ik heb nog even voor je uh, Humpen en ik heb die nog even voor je en, en Bert een jonge troep. Maar dan moet je wel die erbij nemen even. Oké okay, Wim, ja tot morgen. Ja, uh, kom je nog in de crew vanavond? Maar Annie was iemand die hier vloog rond en die. Ja, die liep rond en die keek op die monitor bij de tv. En die zegt, ja, dat ziet er niet uit hoor jongens. We moeten het nog een keer opnemen. Dat wou dan ook regisseren. En, en altijd maar praten daarover. En dat is vermoeiend voor de ander. Maar wel zinnig, de meeste dingen die ze zeggen. Dan moet je naar luisteren. Want dat zijn vakmensen. Want ze stonden zelf voor grote remlers, voor grote orkesten. Waren ze de zangeressen vroeger. En die die er niks wijs te maken. Die bune, die was toch van hun. Ik had dit leven nooit verruimd. Al heb ik... Want poppetjes in je ogen, schat, die heb je toch altijd gehad. Dat willen wij toch, jij en ik, we zingen tot onze laatste sneeuw. Heel het leven is een lach en een traan. Soms gaat alles goed en vaak zal alles anders gaan. Heel het leven is een lach en een traan. komt zoals het moet ook als het slecht zal gaan. Die ouders, uh, dat nest, uh, vertel er eens wat over, over die ouders. Ik begrijp even uit het begin, geen echt prettig huwelijk. Nee, mijn vader is erg moeilijk en zo. En, ja, en uh, Maaica, wij hadden een fantastische moeder, dat was mijn beste vriendin... Dat was... Uh, alleen, ja, ze zat altijd in de zorg over me. Want ze wist nooit het ene moment... dat ik het andere weer zou uit gaan spoken. Ze wist, als ze hem twee dagen niet gehoord of gezien had... dan kon er wel weer eens wat anders zijn. Een echtscheiding of zo, of, uh, Ja, ja. Ook later bedoel je. Ja. En in het begin, ja... Uh, uh, was alles... Uh, vond alles goed altijd, moeder. En uh, had een vreselijk gevoel van humor. En daar kon je ongelooflijk mee lachen. Lijk je op je moeder? Qua gezicht niet, dacht ik. Maar uh, karakter, qua, qua... ik dacht wel dat ik gevoel voor humor had. Dat denk ik wel. Want, en uh, ja, mijn moeder was slordig, ik ben ook slordig. En uh, verder, ja, ik weet het niet. Dat weet ik niet eigenlijk. Of, wat, wat deed je vader? Wat had hij voor Mijn om... vader was uh, verkoper. Maar die haatte zijn werk, want die had een chefin. Dat was de eigenares, die, die je vernederde, al die verkopers. Er waren allemaal grote kerels. En uh, weet je wat, en dan kon ze zo minachtend doen... en, en over wie ben je dan wel eigenlijk, en zo. En, en die ging daar smorgens, ging die met woede... ging die eigenlijk al naar weer naar, naar die zaak toe... En dan zag hij iets wat hem niet beviel of zo. En dan moest hij vooral altijd als kind de pik op mij, had hij. Waarom weet ik nooit. Omdat mijn moeder, ja, die trok me altijd voor dan. Want je was de oudste. toch? Dus van was drie de oudste, kinderen, ja ja ik, was vijf, ik ben vijf, bijna vijf jaar ouder, was mijn zus. En hij uh, trok me dan voor. En die zei, dan zit toch altijd niet zo op dat kind jou En dan had hij ruzie met haar, want dat was die eigenlijk wat hij wilde. Want dan was die, kon hij zijn gif al kwijt. Voordat hij eigenlijk uh, naar zijn werk ging. Dus uh, dat was altijd nooit zo prettig. Maar later, ja, is het allemaal anders geworden. Toen uh, was je dan toch wel trots op me en zo. En, uh... Ze zijn wel bij elkaar gebleven altijd. Ja, ja, want vroeger gingen ze gewoon niet weg. Want dan moest je heen. Nu krijg je een, een huis en dan krijg je een uitkering. Maar dat was vroeger toch niet. En we hadden drie kinderen en we moesten heen met drie kinderen. Ze zagen je aankomen. Nee, dat uh, was niet ja, bij elkaar gebleven. Maar wat vond hij ervan toen je uiteindelijk al op zo'n jonge leeftijd, 14, 15, bij de Rennes zat? Nou, ik, dat mocht hij eigenlijk niet zo goed. Want het uh, toneel waren alleen maar slechterikken. waren allemaal roeren, zei hij altijd, die op toneel stonden en zo. Dus dat had hij niet zoveel van terug. Maar ik deed het natuurlijk toch. En later. Toen bijvoorbeeld mensen bij hem op de zaak het, uh, het in de gaten hadden... en zeiden van, oh, we hebben je dochter gehoord. Ja, toen uh, denk je, hé, hey, dat is, schijnt dan toch wel iets leuks te zijn. En toen was die, dat, dacht ik wel trots op me ook wel, ja. ja. Want je hebt altijd je eigen naam gehouden. Altijd. Ik heb dat heel bewust gedaan, ondanks de huwelijken die je hebt gehad. Jawel, ja, dat, dat was natuurlijk wel makkelijk. Ja. Maar ja, daarom heb ik het gewoon niet gedaan. Maar ik was bekend dus als Annie de Reuver... En eh, om dat allemaal weer te gaan veranderen, dat heb ik altijd me zo gelaten. Een ja. uitspraak van jou in dit verband is dat ik heb altijd ontzettend veel geluk gehad in mijn artiestenvak, maar in mijn privé ben ik nou Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Hoe kwam dat? Nee, dat weet ik niet. Misschien lag het met mij, ik weet het niet. Ik denk bijna dat ik een beetje te zelfstandig ben. Ik ben uh, wat ze uh, uh, misschien noemen niet eigen gereid. Maar je hoeft mij geen verhalen te vertellen. Bijvoorbeeld, uh, als er eentje, bijvoorbeeld, een van mijn echtgenoten dronken thuis komt. hoeft geen verhaal op te hangen. Want die verhalen die ken ik, maar ook de antwoorden weet ik al. Dus, qua, en maar als je nou gewoon zegt. maar ja, uh, uh, mijn laatste huwelijk, dan was. Uh, dat was. Muzikaal het beste huwelijk. Je zou zeggen, dat, dat kan geen huwelijk op baseren. Maar toch wel. We hadden het, maar de, to, toen kwam er op een gegeven moment een drank aan te pas. Kijk, en dat gaat niet, hè. Tot, uh, en dan ben ik zo, dan doe ik, de doos, ik doe de doos dicht en ik ben weg, hè. Dat is ook een waterman... Uh, ik bedoel, ik heb een geduld oneindig. Dat gaat zo lang goed en dan is er één kleinigheidje En dan is het over en dan is er niet meer met mij te praten. Dan is het voorbij de druppel. ja. Is het voorbij, echt, is het helemaal voorbij. En dan, dan, dan is er ook geen terugkeer meer. En dan ga ik gewoon weg en dan begin ik weer helemaal opnieuw. En het grappige is, of het grappige, ik weet niet of ik het grappig mag noemen. Het is zo dat ik heb altijd een heel verschrikkelijk dik rood potlood bij me Dan gaat er een streep onder, een episode, en dan kijk ik nooit meer naar terug. En dan gaan we weer gewoon verder, waar we gebleven zijn. Ja. Dat is zo verre veel... is, is goed en mooi... dat het in mijn leven mijn redding is geweest. altijd. Want alles wat ik heb meegemaakt... wat ik dus echt niet allemaal kan vertellen... want dat is een te lang verhaal en veel te emotioneel. Wat ik allemaal in mijn leven heb meegemaakt... zou een ander gek geworden zijn... of in een inrichting hebben gezeten... of aan de drank geraakt. Ik niet. Ik ben gewoon altijd mezelf gebleven. Maar dat is omdat ik dus... Ik denk dan, kan toeschrijven aan een sterke karakter, denk ik. Ik weet het dus niet, ik ben geen psycholoog, maar dat denk ik dan. Want ik kom dan met dat potlood en nou ja, dat, en dan kan ik terugkijken. Ik ben één keer getrouwd geweest, ja, dan zeg ik dan met iemand. Dat heeft gewoon, geloof ik, dat heeft vier maanden geduurd. En naderhand, toen ik hem eenmaal de deur uit had gezet. dan kon ik er zo om lachen, dingen hoor. Ben ik echt, wat een suffet was ik. Maar ben jij altijd degene die de echtgenoten dus ja, de Ja, ik ben uitziet. altijd degene die inpakt, ja. En uh, het is ook zo dat uh, ik moest altijd dan, met het laatste huwelijk heb ik het dan nu even over, dan moest ik, ik moest mijn eigen vakantie betalen omdat ik geld verdiende, weet je wel. Dan moest ik alles zelf, ieder de helft betalen, mijn vakantie. Maar hij maakte uit waar we heen gingen, weet je wel. Zo. En dat, een heel boel wat ik heb moeten, af, ja, opnemen in me. En maar dat, dat dan slikte ik... je dus wel allemaal tijdens dat uur. Ik slikte dat allemaal. Dus jarenlang slikte ik dat. Dat vind ik toch wel gek? Als je zegt, van ik ben een, een sterke vrouw en tot hier ja, maar ik, verder. Ik hou ook niet van geweld, ik hou niet van ruzie. En ik kan helemaal niet tegen geweld en ik kan niet tegen ruzie. Ik vind het verschrikkelijk ja, dat ruzie. Dat is het dan misschien vanuit dat verleden van die ouders. die. Ik vaak denk de dat dat van. een oorzaak heeft. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat vind ik afschuwelijk. Als ik ergens kom en ik voel dat er een sfeer hangt van oneenigheid... dan weet ik niet waar ik blijven moet. Dan wil ik weg. Daar dat, dat, dat kan ik niet tegen. Dus ik deed alles maar om... Herrie te voorkomen en toe te geven, en uh, als er iets was geweest, nou om het weer goed te maken of weet ik veel, en alles te verwennen, lekker koken en dit en dat, om maar die vrede altijd te bewaren. Ja, want je bent ook getrouwd geweest met een Philipsman. Ja, ja, ja, daar ben ik mee dus naar Venezuela vertrokken. Het eerste huwelijk was dat? Nee, dat was het tweede. Het tweede huwelijk? Mijn eerste huwelijk, dat was uh, voor de oorlog. En die, uh, uh, die wilde dat ik met de Canadezen naar bed ging om uh, sigaretten te verzorgen. Ja, maar dat deed ik niet, dus daar. Weg. Nee. Nummer Weg. twee was een Philipsman, uh, ja. een topman, bij de platenmaatschappij. Ja, ook. die heeft de platenmaatschappij bij mij thuis geboren. Vonogam. Ja. Maar verder wil ik niet over die huwelijken allemaal uitweiden. Nee. Want uh, dat uh, ligt zo ver achter me. Dat is allemaal passé. Want het laatste huwelijk uh, werd ontbonden in 76, 1976. In 1976. Dat is ook alweer een hele tijd geleden. Ja. Ja, ja, ja, ja. En nou is hij dood. Nou is hij dood. Hij was maar een clown. Maar zijn al die mannen overleden? In het ja, moment? goed hè. Ik heb ze allemaal overleden. Oh. Nee. Maar ik bedoel, uh, het is niet goed natuurlijk. Maar die laatste, die heeft zich echt wel doodgedronken. Die was, die was zo vreselijk, alcoholist. Hij was vreselijk. En dan moest ik hem weer op gaan halen. Was zijn auto stond in Amsterdam, was hij weer aangehouden. Oh, mens, hou op. Nee, dat, uh, dat is passé, hoor. Daar praat ik niet meer over, liever. Vind je jammer dat je geen kinderen hebt gekregen? Want je bent ja, vier ik, keer getrouwd. Gemaakt. Daar heb ik ongelooflijk onder geleden. Maar op een gegeven moment moet je het opgeven... En dan moet je gewoon erbij neerleggen. Maar voor de vrouwen die hetzelfde hebben als ik, ik kon ze niet krijgen. Dus eh, onderzocht en we van alles aan gedaan wat kon. En toen had ik een gynaecoloog in Hilversum En ik zei: Als ik uw vrouw was en die zou me opereren, zou, eh, hoeveel kans heb ik dan? Dan zouden ze zeggen: Niet doen. Ik zei: Nou, oké. Okay. En toen ging dat gordijn dicht. Een rode, rode streep. streep. Ja, die ging er ja. maar, maar kijk, nou heb ik dus een geluk gehad dat ik in dit vak zit. Maar als je dus als vrouw niks te doen hebt... en je zit thuis en je verlangt de kinderen... nou, ik heb, vind het vreselijk voor ze. Als je wel eens op tv hebt, heb je er uitzendingen van. En ik geloof mensen die, eh, die zoveel kinderen kunnen krijgen... die begrijpen dat dan niet. Maar dat is, het is, een, dat is een leidensweg, hoor. echt voor die mensen Echt waar. Maar voor ik later nog de Een voor me, nu ligt het achter mij. Vroeger had ik later nog, Het was al wat ik bezat. Nu heb ik alles, maar ik heb, ik heb mijn tijd gehad. Dat is vroeger had ik later nog, en er was oorspronkelijk geschreven. Johnny Hoes van Mankenelis. Want het is zo'n mooie tekst. Want het is waar. Als je ouder bent en heb je later nog. Dan is de hele wereld nog voor jou. Je hebt nog een toekomst. Maar nu ligt het achter je. En ik zing het op de bühne ook altijd. En mensen vinden het een mooi liedje. Dat alles wat achter je ligt, is dat, is dat, geeft dat een gevoel van voldoening? Nee, daar sta ik niet bij stil. Ach, wat heet voldoening? Ben je dan weer te nuchter voor? Ja, ik geloof dat ik ontzettend nuchter ben. Ja. Maar ik zeg, misschien is dat wel de redding dat ik 81 mag worden, zeg maar. En zover ik weet, gezond ben. En nog uh, van alles doe. En uh, uh, ja, uh, aanrommelen noem ik het altijd. En. Uh... Klaar, ik geloof dat dat, dat, dat, dat mijn redding is. Ik je nou wel eens nagedacht over welke muziek ze moeten draaien als je dood bent? Dat is misschien niet hele ah, het draaien, want Ik wil niet begraven worden. Nee? Oh, nee. Ik heb al een uh, brief klaarstaan van... Uh, als ik dood ben, dan stel ik me beschikbaar voor de medische wetenschap. Helemaal? Helemaal. De hele handel zo. Hut, weg. En ik wil geen geen, Niks. Niks. Ik heb het met Olgolouine nog weer meegemaakt. Ze staan te, achterin staan ze te lachen en gaan ze koffie drinken met koeken. Ze hebben het over heel lang. Je bent vergeten. Je bent zo vergeten. Nee, hoor. Wegwezen. Reuven. Ik zeg tegen dus dus één kleine advertentie. De Reuven, groet jullie. Want we nemen altijd aan dat ik dan het eerste ga, weet je wel. Zou er wat met die stem gedaan kunnen worden? Nee. Denk ik niet. Nee, stembanden. Ik denk niet dat stembanden. Misschien dat ze. Nee, stembanden die, die opereren. Weet je veel? Ze kunnen nog iets gebruiken. Ze kunnen, wie weet, ga ik aan een hele rare ziekte dood? Je weet toch niet waaraan je sterft? Dat weet je van tevoren niet. En misschien willen ze dat. Uh, willen ze dat wel onderzoeken? En ik weet het niet. Ik bedoel. Uh, mensen, studenten kunnen op mij leren. Ik ben nog nuttig. Dat is toch prachtig. Als je nog na je dood nuttig kunt zijn? Ik bedoel, wie, wie zal er nou om mij treuren? Ik heb geen kinderen. Nou ja, misschien mijn familie, maar ook betrekkelijk. Mijn zus natuurlijk. Maar je, je bent zo vergeten, yo. ik maak het mee dadelijk. Je bent zo vergeten. Maar dat is natuurlijk fantastisch dat je zoveel cd's en platen hebt gemaakt... dat je stem toch nog door dat hele Ja, wie, die, wie, wie, draai, wie zal mij nou dat draaien? Alleen, alleen sentimental uh, journeys, zeg maar, die, uh, de tijd van vroeger. Nou, dat gaan we toch ook allemaal minder. Kijk, je moet... Uh, ik ben... Ja, ik ben... Een... Ik weet niet wat voor mens ik ben, dan denk ik, ja, dat is allemaal zo... het klinkt allemaal zo mooi, maar dat gebeurt niet. Men vergeet. En dan moeten ze, oh ja, weet je wel, oh ja, Annie Dreuver. Ja, de jaren vijftig en zo, met de poppetjes van mijn ogen, wat was dat daar ook weer? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Zo is het toch. Ik ben een ontzettend realist, hoor. Moet je gewoon zijn, vind ik. Dan heb je ook niet zulke verschrikkelijke teleurstellingen. Je kan er niks aan doen, maar ik ben zo... Over uit al van jaren jong van hart. Dat is het streven in de herfst van je leven. In de herfst van je leven, u hoorde Annie de Reuver in een aflevering van een leven lang een bijdrage van de NPS. Samenstelling Corinne van den Hoeven, techniek Peter Moosdorff... Dirk-Jan Oudshoorn en Leo van Breda. Presentatie Petra van Hulsen. Tijdens dit gesprek uit 1998 was deze jonge dame nog in de herfst van haar leven. Ze was net 81. En vandaag wordt ze 94. Annie de Reuver, ik zou zeggen, de kop is eraf moedig voorwaarts. Ik heb volgens mij nog heel even tijd voor de prijsvraag van deze week. Ik heb het al eerder gezegd, we gaan dat niet iedere week doen. U kunt winnen de lichterlevenkalender lichter lichter van Nanette van der Ham... wanneer u het antwoord weet op de volgende vraag. Bewegings- en gewichtsconsulent Nanette van der Ham... heeft haar kennis met betrekking tot het spiritueel afvallen. In het Engels vertaald, dat deed ze speciaal... voor een bekende Amerikaanse talkshow-host... Wat is de titel van dit digitale boek, ofwel e book En u kunt dat mailen naar Nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl. Kijkt u voor de contactgegevens op nachtvluchten.fm. U kunt ook schrijven postbus 518 1200 alfa Mike. Het is bijna zes uur en dat betekent dat we zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. En daarin de derde wereldverbeteraar bij nachtvluchten in actie. Een themamaand met mensen die op geheel eigen wijze in actie komen om de wereld een klein beetje of juist beduidend beter te maken. Heden ochtend is dat André van Duivenbode van DADA. Een stichting die zich inzet voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Wij verheugen ons op het gesprek. Graag tot zometeen.